Het stationsplein van Amsterdam is gedeeltelijk gesloten om de terugkerende mensenmassa te kunnen reguleren. Reizigers kunnen alleen de ingangen aan de oost- en westkant van het station in. Zo ontstaan er volgens de politie en de spoorwegen minder lange rijen in het station. Het weer nog, vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Met nog een enkele buit koelt af tot 17 graden. Morgen overdag wordt het 22 graden tot ruim 30 in het oosten. Er vallen nog flinke buien. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Bad. Tell yeah. FM Iraq and its leaders must be held liable for these crimes of abuse and destruction. GFM. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal katraketten. Al 20 jaar. Ja. Hey okay. Sorry about the music. Dit is 20 jaar GFM. One ticket please. Now everybody right there.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 Good journey. I know a place where the grass is really green.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 My lady, my lady, look at here, baby, I'm all up on you, cause you represent California. California.